De de dinsdag ben je er niet, want dan is die goede jarig, en de week daarop ben je er ook niet, want dan heb je de vergadering van de Boerenhuisclub. Ik feliciteer jullie alvast, al, al, al is het een beetje vroeg. Ik hoop dat je een goede dag zult hebben. Dank, Dank voor, de voor de kopie van het, van het artikel cats. over Katz. Denk eraan dat ik het nog moet betalen. Is het bezoek van de, bezoek van de hoge ambtenaar naar Wens afgelopen?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 Ik had een, ik vier, had een vriend moeten zoeken die minder hoog vliegt. Maar daarvoor, maar daarvoor is, het is het nu te laat. Het beste zoeten aan jullie beiden, Anton. Met koning? Ja, met mij. Dag Ad. Nou, ik wou voorlopig nog maar niet komen. Ben je weer ziek? Nou, ziek... Heidi uh, heeft griep. Dus dan zal ik het ook wel krijgen...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 <laughs> Jij wil natuurlijk meer Ik ga weer geld weg Bart Je bent er weer Ik ga zo weer weg Voorzitter